9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Elf mensen hebben ademhalingsproblemen gekregen... door een brand in een huis in Amsterdam. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Rond half vijf vanochtend brak de brand uit aan de achterkant van een benedenwoning... en die breidde zich vervolgens uit naar de eerste verdieping van het huis ernaast. De oorzaak van de brand in de Rustenburgerstraat in Amsterdam is niet bekend. De twee woningen zijn onbewoonbaar. De militaire vliegvelden in Leeuwarden en Volkel blijven allebei open. Gisteren zei minister Hille nog dat het voortbestaan van de twee vliegbasis onzeker is, maar volgens zijn woordvoerder was dat een vergissing. Het kabinet heeft besloten dat ze open blijven. In Leeuwarden en Volkel staan de Nederlandse F-16's. Het aantal straaljagers wordt teruggebracht van 87 tot 68, maar die zullen ook in de toekomst op twee plaatsen gestationeerd zijn. Wat er gebeurt met de vliegbasis Geelse Rijen en Eindhoven en maritiem vliegkamp De Kooi op Tessel is nog wel onzeker. In de Hawaïaanse hoofdstad Honolulu is een opslagplaats met vuurwerk ontploft. Daarbij zijn zeker twee mensen gedood. Twee mensen worden vermist en gevreesd wordt dat ook zij zijn omgekomen. Het vuurwerk lag in een oude bunker in een buitenwijk van Honolulu. Het zou onder meer gaan om in beslag genomen illegaal vuurwerk. Hoe de partij is ontploft is onduidelijk. Na de explosie brak er brand uit en de brandweer kan voorlopig niet blussen omdat er af en toe nog vuurwerk ontploft. In Washington is op de valreep een akkoord bereikt over de begroting van het lopende jaar. Dat betekent dat er 800.000 federale ambtenaren aan het werk kunnen blijven. Volgens president Obama gaat het om de grootste bezuinigingsoperatie in Amerikaanse geschiedenis. De overheidsuitgaven gaan met 38 miljard dollar omlaag. 15 jaar geleden werd onder president Clinton zo'n akkoord niet bereikt. Toen moesten de overheidsdiensten tijdelijk hun deuren sluiten. Het weer, eerst nog wolkenvelden, maar de zon breekt op steeds meer plaatsen door. Vanmiddag volop zon en het wordt 11 graden op de Wadden en 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 van Golkum naar Breda is eerder vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Tussen Knoopend Hoijpolder en Oosterhout is de weg dicht. Verkeer voor de richting Breda kan beter Roosendaal aanhouden. De A59, A16 en de A58. Dit is Radio 1. Trosnieuws Show. Presentatie: Peter de Wies en Mieke van der Wij. Bijna drie minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de Tros News Show. Ik zal u vertellen wat we gaan doen. Over een klein kwartier praten we met schrijver en publicist Jan Libenga. Met hem bespreken we het referendum in IJsland... dat vandaag voor de tweede keer wordt gehouden. En dan gaat het over het wel of niet terugbetalen... van de i schulden aan Nederland, maar ook aan Groot-Brittannië. Daarna komt Hans Jekel langs. Hij schreeft over de toenemende autoafhankelijkheid van de Nederlander. En de risico's die dat met zich meebrengt. En een kwart voor tien aandacht voor het nut van nachtmerries. Maar we beginnen met de jarenlange strijd over waardevolle bouwgrond. En dan hebben we het over Chipshol en dan gaat het over de terreinen rond Schiphol. Ja, het is een affaire die alles in zich heeft voor een... Best bestseller eigenlijk, waarin het ene complot nog in hetzelfde verhaal wordt overschaduwd door een nog grotere samenzwering. We hebben het dus over de Chipshol. Het is een affaire waarin onafgebroken strijd wordt geleverd over 600 hectare waardevolle bouwgrond... bij een van de belangrijkste pijlers van de vaderlandse economie, Schiphol. Gevecht van vader en zoon Poot, eigenaren van Chipshol versus de luchthaven, de rechterlijke macht en de overheid. Woensdag werd door Chipshol voor de rechtbank in Utrecht een belangrijke overwinning gehaald. Peter Poot is... Hij is bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Hij is directeur van Shipsel en ook journalist Tom Kreling, die de zaak volgt voor NRC Handelsblad. Um, welkom. Ja, meneer Poot, hoe lang sleept zich dit nu al voort? We... Bijna twintig jaar zijn we hiermee bezig. Ja. Dus uh, de beste jaren van mijn werkzame leven heb ik besteed aan een wat bekend is geworden grondoorlog. Ja. En moest u dat doen? Of had u er ook op een gegeven moment mee op kunnen houden? Denken, weet je wat, het is mooi geweest. En je kan natuurlijk altijd ergens mee ophouden, ja. maar dat zit niet in ons karakter. Kijk, hier is sprake van een groot onrecht. En uh, wij willen gewoon dat ons recht wordt gedaan. We blijven daarmee doorgaan. Het duurt alleen ontzettend lang, ja. helaas. En, en uh, maar maar we, we hopen dicht bij de finish te zijn. En waar zijn jullie op uit, uiteindelijk? Nou, uiteindelijk willen wij rond Schiphol onze grondposities ontwikkelen. Dus jullie willen dat, en... dat die grond... Terug hebben. Wij willen de grond die naar Schiphol gegaan is... bij deze grondoorlog inderdaad terug hebben. En wij willen kunnen ontwikkelen... de oorspronkelijke plannen die wij al twintig jaar in de la hebben liggen... voor een airport city. Uh, dat is een centrum van internationale allure... met uh, kantoren, hotels, shoppingcentra... Uh, veel groen en water, wat juist heel goed zou zijn... voor de Nederlandse economie. Dat ja. is onze doelstelling. Ja, maar... u, u heeft nog hulp gevraagd van het Nederlandse publiek... met pagina-grote advertenties in kranten, hè? Nou ja, hulp gevraagd. Wij willen aandacht uh, vragen... voor de problemen waar wij mee te maken hebben gekregen. En uh, het meest onthutsende in deze hele zaak is voor ons geweest... dat er bij de rechterlijke macht rare dingen zijn gebeurd, twee keer. Eén ja. uh, keer begin jaar. En één keer in een schadeclaim die wij tegen Schiphol hebben ingediend. Bij de rechtbank Haarlem. Ja. Ik, ben, ik vrees dat de luisteraars het spoor nu al bijster zijn. Misschien eh, kan Tom Kreling he, gewoon even heel kort die zaak nog uiteenzetten. Want dan hebben mensen denken, god, Schiphol, wat was het ook alweer. U doet het voor NRC Handelsblad, hè? Dat klopt. Dat klopt. Dit, dit was geen favoriet uh, dossier, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, vanwege de complexiteit. Ja. Hm. Uh, maar volgens mij is het in de kern vrij eenvoudig. Het gaat om um, grond die de heren Poot hadden met een zakenpartner. Die zijn ze in 1996 kwijtgeraakt door een beslissing van een rechter. Uh, rechter Westenberg. En um, ja, naarmate de tijd vorderde zijn er aanwijzingen gekomen... dat die beslissing uh, bewust in het nadeel van de heren Poot is gevallen. Dus uh, die rechter moest uh, een beslissing nemen in het voordeel van hun uh, zakenpartner... met wie ze ruzie hadden gekregen, de heren Poot... En, um, Dat was de, heer, de heren van Andel, hè? Ze, ja, dus ze hadden die samen afhankelijk met hen die grond gekocht. Ze hadden samen die grond, ze kregen daar ruzie ja. over. Dat kwam voor de rechtbank, in, um, nou, voor meneer Westerberg. Ja. Die mocht beslissen en die zei... de zeggenschap van de grond gaat naar meneer van Andel. De heren Poot waren daardoor de grond kwijt. Meneer van Andel begon de grond te verkopen... En in 2000 is die beslissing teruggedraaid door het gerechtshof... nadat de heren Poot een lange juridische strijd daarover hebben gevoerd. Maar toen was de helft van hun grond al verkocht. Later is gebleken, uit een anonieme brief, dat er aanwijzingen zijn... dat uh, ja, meneer Westerberg, de rechter, de rechter dat hij niet uh, onpartijdig, was. onpartijdig was. En uh, ja, eigenlijk van andel te hulp moest komen voor zijn vriend, ja. een andere rechter... Meneer Kalbvleis. Ja, Dus Kalpfleis was een vriendje van, uh, van Ja. En die kon het natuurlijk zelf niet doen. Nee. Als rechter. En die heeft gezegd tegen zijn uh, maatje Westerberg. Jongen, doe jij dat even voor me. Um, zo stond dat in een anonieme brief die uh, in 2007 bekend werd. Meneer Poot, uh, heeft u met die briefschrijfster... want die is nu bekend geworden. Dat was een rivier die bij de rechtbank in Den Haag zat. Ha, heeft u daar in een eerder stadium al contact mee gehad? Nee, nooit. we hebben nooit geweten wie dat was. We wisten uh, wel dat die brief er was. We wisten dat die brief daar was. Uh, die hebben we gekregen van een journalist. Die in de tijd een artikel heeft geschreven over rechter Westenberg. Dat artikel heette De Liegende Rechter. En hij kreeg die anonieme brief in handen. Kon daar zelf eigenlijk niet veel mee doen. Heeft hem toen aan ons gegeven. En wij hebben toen gezegd: van, nou, Wij willen dit helemaal gaan uitzoeken. We hebben daarom uh, vorig jaar getuigen voor aangevraagd bij de uh, rechtbank Utrecht. Om alle rechters te horen die van belang waren in deze zaak. En uh, naar aanleiding van die verhoren heeft die anonieme uh, tipgeefster zich uh, uit verontwaardiging weer gemeld bij een rechter in de rechtbank Den Haag. Om haar geheim te delen. Dat was eigenlijk haar bedoeling. Ze zat zo met deze wetenschap. Ze zat zoveel ja, woeging ook over die wetenschap. dat ze. Uh, rechter Hofhuis, de voormalig president, benaderd nee, heeft en het, gezegd van en, ik wil dit met jou delen. En het geheim was dat zij op een kamer zat. Zij en... was vriendin, vriendin, ze had een relatie nou, het met Het geheim hem. was in feite dat zij wist dat deze hele procedure uh, via vriendjespolitiek in ons nadeel geregeld was. En zij wist dat omdat zij bevriend was geweest met Calfly, ze had een relatie daarmee gehad. Ze was ook werkzaam geweest bij Westenberg als Griffier. Dus ze heeft eigenlijk alles mee kunnen maken. En uh, voor haar was de limit nu dat ze uh, las dat Kolfleys en Westenberg... in hun verklaringen onder Ede hadden gezegd dat het Kleskoek was... Koek, wat die anonieme briefschrijver had opgeschreven. Haar bedoeling was overigens niet om bekend te worden. Dat is juist wat ze nu heel vervelend vindt. Ja, nee. Ze is alleen nu bekend geworden helaas, omdat wij... Haar onder ede hebben moeten oproepen als getuige. Ja. Hoe, hoe, hoe typeert u de, de aanpak eigenlijk van vader en zoon eh, Poot met eh, omkleding? Ik moet zeggen dat de heer Poot jarenlang te boek hebben gestaan als querulanten en complotdenkers. En dat realiseerde zich ook, hè, meneer Poot? Nou ja, wij zijn een paar jaar geworden ja. in dit hele Hij, verhaal. Laat is, het ga het zo zijn, uh, dat gaat maar zeggen. En dat tij keert langzaam. De, ze hebben de laatste jaren toch slag op slag gewonnen. Um, en de delen van hun complotten bleken. Ja, daar bleek kern van waarheid in te zitten. En, um, nou ja, dat de laatste ontwikkeling deze week toont ook aan dat die mevrouw die die anonieme brief heeft geschreven. dat dat niet zomaar iemand is. Maar iemand die jarenlang in die rechtbank heeft gezeten. en gewoon echt kennis van zaken heeft. En, um, nou ja, ook niet 1, 2, 3 zelf belang heeft. om, om hier meneer Kalfluis of meneer Westenberg te beschadigen. Dus in die zin. Ja, dit geeft aan van, goh, de heren Poot hebben wel altijd geroepen dat het zo zat... of dat er een complot daar was. Mm -hmm. en, en langzaam lijkt het erop dat ze, dat gelijk... ze ook wel gelijk hebben ja. op bepaalde punten. Want die meneer Kalpvleis, dat is ook nog, nog iemand... die op dit moment een flinke functie in de maatschappij bekleedt bij de Dat maakt het NMA. uit de ja. ja. Die, heeft, die heeft daar waarschijnlijk nog niet op gereageerd. Nou ja, hij is zelf gehoord ook als getuige. Ja. En um, heeft inderdaad gezegd dat het onzin is wat in die brief staat... Dat maakt het ook um, pikant, want het is zijn woord tegen dat van uh, zijn voormalige geliefde. Um, hebben dat allebei onder ede verklaard. Um, nou ja, het, het, hij heeft gezegd het is onzin. En um, verder wil hij nergens meer commentaar op geven. Dus de ontwikkeling van de afgelopen week, ja, daarvan zegt hij... ik hou me bij mijn uh, vorige verklaring en verder zeg ik even niks. Ja. En hoe krijgt die firma Chipshol het voor elkaar om jarenlang juridische procedures op te starten? Dus uh, is dat wel eens afgevraagd? Nou ja, De heer Poot hebben, en, en ik denk wel dat ze daar veel geluk mee hebben... die hebben diepe zakken. En diepe zakken. kunnen dit soort procedures betalen. Ja, CQ, uh, we hebben natuurlijk procedures gevoerd uh, tegen allerlei partijen. En de meeste gewonden. Uh, we hebben ook met een aantal partijen minderlijke regelingen getroffen in dit uh, geschil. Met de gemeente Arnhem -en Meer, met de provincie Noord-Holland... hebben we het, uh, drie jaar geleden een uh, regeling getroffen... die geleid heeft tot betaling van schadevergoeding... Uh, voor wat die partijen fout hebben gedaan. Kijk, want uh, de relevantie van dit conflict is niet alleen onze zakenpartner... die in de tijd daar in de klins was over die grond. De achtergrond van het geheel is Schiphol, de luchthaven. Die in feite is onze geweest. strijd een strijd met het staatsbedrijf Schiphol... dat zelf ook veel grond heeft, dat daar zelf wil ontwikkelen... wat ook het meeste verdient nu aan ons goed. En van de, de groep van Andel is in feite een van de pionnetjes in het hele spel geweest. Maar, maar goed, die 600 he uh, hectare hè, oorspronkelijk. Ja. Want ja, ik neem aan dat een heleboel van die grond al allang uh, bebouwd is. Uh... Nee, een groot dus, deel, deel dat is niet allemaal bebouwd. Nog nee, nee, dat is bruik, maar allemaal effect is gewoon. We zijn aan een, een heleboel Nee, maar ligt, ligt dat dan allemaal nog braak? Dat je, ligt nog zin, braak zin? grotendeels. Kijk, het effect is dat wij enerzijds heel veel grond zijn kwijtgeraakt. Anderzijds dat wij helemaal niets hebben kunnen bouwen al die jaren. Nou, nou ja, en normaal gesproken, ieder bedrijf... Al ligt het maar een jaar stil, dan gaat het al failliet. Hm. Wij zijn nu al twintig jaar als het ware stilgelegd. Maar, maar die, die grond die is toch onder, ondertussen in het bezit van iemand anders? Ja, van de luchthaven grotendeels. Ja, maar die doet daar niks mee? Nee, dat ligt daar op dit moment. Dat is bestemd om terminals op te gaan bouwen wat hun betreft. Hm. En wij willen dus in het kader van dit conflict... Ja, ja. met name die gronden ook terugkrijgen. En dan, u noemde net al de regelingen die er getroffen zouden worden... op een goed moment is er kennelijk sprake van een regeling die bij de rechtbank in Haarlem uh, tot een einde zou komen. Er waren twee rechters die uitspraak uh, zouden doen. En op het laatste moment, of drie maanden voordat geloof ik die uitspraak zou komen... werden allebei die rechters vervangen. Dat blijkt nu ook opeens uh, in de dingen die uh, net verteld worden over de rechtelijke macht... gaat dat ook waarschijnlijk een rol spelen. Ja, ja, wat speelt, is daar gebeurd? Dat speelt een grote rol. Kijk, dat is dus het tweede Echt? grote incident bij de rechtelijke macht wat wij hebben meegemaakt. De rechtbank Haarlem heeft een aantal procedures van Chipsol behandeld. We hebben zaken gehad tegen de gemeente Haarlemmermeer, hebben we gewonnen. Tegen de provincie Noord-Holland hebben we gewonnen. Die hebben geleid tot minderlijke regelingen, betaling van schadevergoeding. Dankzij die bedragen kunnen wij ook tot op heden doorgaan. Er was echter nog een belangrijke derde claim en een vierde claim. De derde claim was tegen de luchthaven Schiphol... in verband met een bouwverbod op een deel van onze terreinen. He, dat is gewoon voorkomen uit de duim gezogen... Schiphol zei uh, dat het gebied van gevaarlijk uh, is gevaarlijk voor de vliegveiligheid. Het ligt er dicht bij de startbaan. Wilt u een bouwverbod afkondigen, minister Schulz van Hagen? Dat is toen gebeurd. Toen zijn wij een procedure begonnen. Toen heeft de rechter, die ook die procedures behandeld had tegen de provincie, gezegd... U moet alle schade betalen, Schiphol. En ik noem nu deskundigen die de omvang moeten betalen. Nee, wat, nou, dat liep wat... twee jaar daarna, die schadebepaling... En vlak voordat hij zou bepalen hoeveel er betaald moest worden... en wij hadden 100 miljoen geclaimd... werden alle rechters van de zaak gehaald en nieuwe rechters erop gezet. Nog nooit vertoond en ook niet toegestaan in Nederland. Waarom bijt u zich er toch zo verschrikkelijk in vast? Weet je, denk... Nou ja, wat, wat denkt denk u dat ik, we oh, meegemaakt hebben? Ja, maar ik, denk... ik zie hier iemand die, die, die alleen, alleen nog maar de, de, opgetrokken is uit... uit, uit het, ja, dossiers. en dossiers. Nou, ik, nee, rancune niet. Ik ben ook razend. Kijk, u moet zich voorstellen wat het ja. voor u had betekend... als u niet alleen door de overheid was tegengewerkt... onrechtmatig al die jaren naar nu is gebleken... maar ook de rechtelijke macht daar nog een rol in heeft gespeeld. En, en, ja, Hoe kan je dus nog je recht krijgen als niet alleen de overheid... dus zo optreedt, maar ook de rechtelijke macht een rol dus speelt? Dus dan, dan moet je wel zo hierin blijven zitten... Nou ja, Dan moet je wel ook een zekere boosheid hebben om ja. door te zetten. Dus daarom... ja, op, op, op, dat, dat betreft op, kan je het met, vergelijken met andere zaken. Nu de rechterlijke macht hier ook een rol lijkt te spelen. Nou, ik, kijk, ik denk rol, dat het dan? voor um, meneer Poot die er zo in zit wat lastiger is... om zijn emotie uit te schakelen en puur naar de feiten te kijken. Ja. Dus, hij ziet volgens mij wel eens iets meer complotten dan dat te zijn. Um, ik ben dol op complotten, maar ze moeten wel kloppen. Mm. En in deze kwestie beperk ik me gewoon tot de feiten. En um, die zijn interessant genoeg. Um, he, de, de, de, er is wat gebeurd binnen de rechtelijke macht. Dat is aangetoond. Meneer Westerberg heeft problemen. Meneer Kalfvlaas zit nu in de problemen. Dat is interessant. Ja. En van die andere kwesties die meneer Poot net aanroept, ja. denk ik, ja, dat moeten we nog maar zien. Juist. Natuurlijk ja, moeten maar, we dat nog zien. Maar, ook, alleen maar het maar is wel het feit zo... dat de rechtelijke macht... hier nu uh, dus uh, in een kwaad daglicht uh, uh, komt te staan. Kan niet. je het uh, daar... Ja, maar ik denk niet dat je kan zeggen dat doordat er problemen zijn bij deze kwestie... dat dat betekent dat er in allerlei kwesties... door de rechtelijke macht fouten zijn gemaakt. Nee. Overal worden fouten gemaakt. Jawel, maar goed. De, de, een fout, dat is natuurlijk nog, toch nog iets anders... dan de verdenking die hier Absoluut. geldt dit van, van vriendjespoorten. Dit is zeer ernstig. Maar ik denk niet dat dit uh, betekent... dat dit overal binnen de rechtelijke macht uh, Maar nee, nee. Meneer Pout, wat hoopt u er nou uiteindelijk uit te halen? Nou, uit te halen. Kijk, het punt is... we hebben 450 hectare grond verloren... Ja. Uh, die zullen we nooit meer allemaal terugkrijgen. De schade is zo groot, die kan ook nooit vergoed worden. Zelfs niet door de Nederlandse staat. Want om u het beeld te schetsen... we hebben die grond aangekocht voor 7 euro per meter. Uh -huh. de, de, de waarde na dat je kan bouwen is 1000 euro. Uh -huh. Dat is een waarde van 4,5 miljard euro. Uh -huh. En dan praat ik nog niet over wat we eraan verdienen... als we hadden gebouwd op nee. die grond. Dus uh, waar het ons niet om gaat... is nu om al die schade vergoed te krijgen. Dat kan ook helemaal niet. Wij willen alleen langzamerhand wel een keer een oplossing... en we willen dat de staat en Schiphol hun verantwoordelijkheid nemen... en dit met ons regelen. Dus wij willen niet de maximale schadevergoeding. Wij willen wel dat de mensen die schuldig zijn gestraft worden... dat die ook worden aangepakt en vervolgd. Er loopt inmiddels een gerechtelijk vooronderzoek naar rechter Westenberg... zoals u al weet, ja. en naar ambtelijke corruptie. Dat moet worden uitgebreid. Wij willen verder onze grond terug... En wij willen ook dat bijvoorbeeld zo'n klokkenluider... die nu naar buiten getreden is, niet te dupe wordt. Van dit, mevrouw Ja, dat is vreselijk wat die mevrouw geeft aan dat ze bang is dat ze... en ze zegt, ik woon in dezelfde stad als die twee rechters. Dat is toch gek voor woorden dat je dit Dat ik wel onder de tram kan komen. Ja, en dat zegt niet deze mevrouw zelf. Dat heeft de voormalige president van de rechtbank tegen haar gezegd. Die heeft gezegd, als u onder de tram geduwd wordt... weten we uit welke hoek het kan. Dus als het over complot te hebben. Ik vind dat meneer Hofhuis... nog veel verder gaat dan Chipsal zou zijn gegaan... wat de verdenking hier betreft nu. Maar toch heeft deze zaken... He, meestal uh, bestrijders van onrecht kunnen uh, rekenen... op veel sympathie uh, van uh, het Nederlandse publiek. En je hebt het idee dat dat hier niet, niet gebeurd is. Tom Kreling, weet je daar misschien nou ja, een verklaring voor? Ik, ik denk voor? nogmaals dat het probleem is. Eén, um, het is een zeer complexe zaak. Ja. Ze hebben voortdurend uh, advertenties geplaatst in kranten... Um, ja die vaak niet door te komen waren voor een buitenstaande. Ik denk dat ik ze nu eindelijk kan volgen als ik een advertentie lees. Dus het werkt en, er dat toch Dat geen sympathie op. Ja. Het werkt er geen sympathie op. Nee. Nou, en, het, het, het, het grappige is dat je inderdaad, van het, Mieke formuleerde het natuurlijk al, dat je het gevoel hebt, ja dat is een man die heeft zich vastgebeten. Nu ik je zo, zo ziet, ik vind eerlijk gezegd dat u er volkomen relaxed bij zit, <lacht> met een normale blik in de ogen. Ja, dat dank je wel en zo dus hoop ik ook nog erbij te blijven zitten. Alleen, er is wel een, natuurlijk een soort een grens aan wat je kan doormaken. Ja. Ja. Ik bedoel, het is echt heel uh, zwaar om dit allemaal mee te moeten maken. Hartelijk dank. U hoorde directeur uh, Peter Poot van Chipshol. Hij en zijn vader voeren dus een harde strijd over 600 hectare bouwgrond rond Luchthaven Schiphol en dat loopt al twintig jaar. Dank je uh, ook Tom Kreling uh, van de NRC voor, uh, voor je uitleg. Uh, hij volgt de zaak op de voet. Dus wie weet komen we er nog eens verder over te spreken in een later stadium. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze website. De bevolking van IJsland spreekt zich vandaag voor de tweede keer in een referendum uit over het akkoord van het de debakel Centraal staat de terugbetaling van de ISAFE-schulden aan Nederland en Groot-Brittannië en we hebben het over zo'n 3,9 miljard euro. De inmiddels failliete landsbankie startte in mei 2008 zijn activiteiten op Nederlandse bodem. En via internet brachten zo'n 100.000 Nederlanders miljarden euro's onder bij de bank. En niet alleen particulieren, nee ook hele provincies. In maart 2010 werd er ook al een referendum gehouden over de terugbetaling van de schulden. Toen stemden de IJslanders tegen waarna het voorstel van tafel ging... Over de afwikkeling van dit financiële drama... gaan we praten met publicist Jan Libbega. over het isafe Drama schreef in een boek. En dat heet Vulkanisch Banqueur. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, het is toch eigenlijk heel simpel. Als je aan mensen vraagt, uh, wil je schulden terugbetalen? Dan zeggen keurig mensen, ja, natuurlijk wil ik mijn schulden terugbetalen. Maar ja, als er iemand dan erbij zegt, ja, maar er zijn wel zoveel schulden... dat je daar wel eens een tijdje lang van echt serieus in afbetalingsproblemen komt... ja, dan uh, zeggen die mensen, nou, weet je wat, uh, laten we dat nou maar niet doen. Zo simpel als dat. Ik het nu formuleer, is het volgens mij ook wat, wat IJsland betreft nou, er zit één grote nuance en dat is dat men vindt uiteraard... Dat het terugbetaald moet worden, maar dat moet door de banken gebeuren. Niet door de bevolking. Maar, maar de die staat. banken zijn fiat. Nee, er is nog een heel groot. Uh, er zijn nog tegoeden. Er is nog een, een, een boedel. Die, uh, daar zit ontzettend veel geld in. Er zijn waarschijnlijk nu zelfs zoveel met de verkoop van allerlei uh, bezittingen ook nog. Dat ze waarschijnlijk in staat zullen zijn. Dat is overigens redelijk recent nieuws. Om alles terug te betalen. Aha. Bent u vaak op IJsland geweest? Nou, alleen vorig jaar in verband met het boek wat ik geschreven heb. Ja. Maar het gaf wel een goede sfeer. Ik merkte dan ook wel de woede van die mensen... tegen alles wat bankier en gezag is. Ook de, de regering. Hè, er zitten nu mensen in die ook destijds op de barricade stonden. Daar is niet zo heel veel vertrouwen in. Nee. Maar het wordt heel spannend vandaag. Want het is nog niet helemaal duidelijk of het een ja of een nee gaat worden. Het is natuurlijk een hele kleine samenleving daar. Hè? Het is een heel klein In... samenleving, ongeveer 300.000 uh, mensen. Dus het moet dan ook gewoon door heel weinig mensen relatief uh, ja, opgebracht dat worden. Dat is het. En uh, men, er is ook onzekerheid over die economie. Hè, want er mag terugbetaald worden over een aantal jaren, vanaf, vanaf 2016. Maar we weten natuurlijk niet wat voor economie. IJsland dan in zit, dus het kan nog heel slecht gaan. Eigenlijk. Maar als u zegt dat in die boedel van die bank het geld al bijna zit, bijna ja. Wat is er dan nog echt het probleem? Want als die tent failliet is, dan is over die boedel kunnen ze zelf niet meer beschikken, toch? Dan dan nee, is het de regatoorden, de er die vanuit betalen. Ja, ja, goed, kijk, het gaat er nu even om de vraag, uh, uh, want die dat geld is voorgeschoten door de Nederlandse regering. Dat moet als eerste terug en dan gaan we eens kijken wat er nog meer allemaal is. Het ja. zijn grootsparers, er zijn grootspaarders, er zijn provincies, gemeenten in Nederland... Ja. die hebben ook nog wat te goed. Ja, ja. Dus uh, ja, die, uh, er zijn ook nog andere schuldeisers. Er worden ook allerlei juridische gevechten over gevoerd. Die willen voorrang. En... Wat zijn de argumenten voor en tegen? Waarschijnlijk is uh, uh, voor het afbetalen... zal wel iets van de kredietwaardigheid en de geloofwaardigheid ja. van IJsland... Ja, uh, want anders wordt IJsland waarschijnlijk tot een jungstatus uh, veroordeeld. Dus dat, uh, en wat? jungstatus, dat betekent dat, dat investeerders geen centraal, geld kunnen lenen. Geen, ja, precies. Ook, uh, dan wordt het moeilijk om geld te lenen. Um, maar kijk, de tegenstemmers. zeggen... Ja, kijk, uh, er is een kans dat wij weer gebelast gaan worden. Hè. Wij hebben daar geen zekerheid over. En we willen niet wat dat. Wat bedoelen wij... ze met wij belast gaan worden? Nou ja, door belastingverhoging uh, of wat dan ook. Hè. De, ja, haal je de donder. Uiteindelijk ja, moet ja, het ergens vandaan het komen. Het moet ergens vandaan komen. Maar men vindt dus dat die banken dat moeten betalen. Maar wat is de status dan van dit referendum vandaag? Nou, dus Er wordt gekozen omtrent die, uh, dat voorgeschoten geld... Hè, uh, wat betaald moet worden aan Nederland en Engeland. Dus als de meerderheid zegt nee, dan gebeurt het ook niet? Dan gebeurt het niet, maar dan wordt de zaak voorgeleid aan, de, aan een, aan een, aan een EFTA-akkoord. Dat is een soort Europese rechtbank. Dat ziet er niet al te gunstig uit. Dus wat dat betreft hebben die nee-stemmers ook niet een hele garantie... dat ze er daarmee van af zijn. Je bedoelt, dan wordt het voorgelegd en dan als er dan uh, gezegd wordt, moet toch betaald worden... dan moet, zal het alsnog moeten gebeuren. Dan moet het. En sterker nog, waarschijnlijk wordt dan ook de rente hoger. Die is nu zo'n 3% voor Nederland. Hè? Dat was vastgelegd. Dat was eerst meer. Dat is wel keurig. Ja, dat is keurig. Toch? Ja, ja op, op zich, ik zie ook eigenlijk helemaal niet zoveel bezwaar... tegen die, dat verdrag. Maar ja, ik begrijp wel... Uh, dat heb ik dus ook echt gezien uh, toen vorig jaar... Mensen zijn echt verschrikkelijk boos over die over wat er gebeurt. In IJsland ja, maar... zijn ze boos allemaal. Ja, allemaal. Ja, maar u zegt dan dan moeten die banken uh, betalen. Maar ja. die, die, die banken, dat is toch eigenlijk ook totaal een failliete boel, of niet? Ja, goed. Uh, de, natuurlijk. Uh, maar goed, net wat ik zeg, er is nog wat geld. En uh, waarschijnlijk, als het een beetje goed spelen... want ze dus moeten die bezitting nog verkopen... en, en dan moet je natuurlijk wachten totdat je het grootste bedrag ervoor kan krijgen. Ja. Maar een voorbeeld is dat, er, dat ze, een, ze hebben ongeveer een groot bezit... In, in een bedrijf dat heet Iceland Foods. Nou, als ze dat gaan verkopen, dan, dan zit je ook al op zo'n 1,5 miljard. waarschijnlijk ook wel meer. Is hm. Veel vies, dat is heel dat, dat is dus heel, uh, heel gunstig. En de economie van, van IJsland gaat er wel weer wat op vooruit. Dus wat dat betekent, je ziet er ja. steeds meer advertenties dat je er naartoe moet voor vakantie. Ja, he? maar dat is altijd al zo. Oh, dat is altijd al zo. <lacht> nou, het is toch <lacht> ook een leuk land om eens een keer te kijken. Het is een heel een leuk land is, ja. Want u, u was daar dus voor uw boek, Vulkanisch Bankieren. Ja. Leuke titel. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik, ik heb, dat was mijn uitgever die bedacht, ik moest er wel om lachen. Ik vond het wel een aardig. Ja, het is een beetje explosief. Erupties. Want zo is het ook gegaan in de tijd. Die banken die zagen kansen liggen en ze waren eigenlijk veel te klein. Om, om zo groot te groeien. Daardoor is het ook misgegaan. Er kwamen dus natuurlijk nog een internationale kredietcrisis bij. Maar dan ben je ook als eerste ben je weg. Nou ja, hoe, hoe, hoe zat dat ook alweer? Waarom uh, kwamen die IJslanders in de tijd op het idee om zich te storten op die buitenlandse spaartegoeden? Nou ja, het werd moeilijker om geld te lenen. Toen dachten ze: laten we nou eens gewoon uh, internetbankieren doen. Dus uh, internetbanken openen. Dat was er een van. Er ja. waren er meerdere. Dus, uh, maar wij, wij kennen hier in Nederland eigenlijk vooral uh, IJsave. Andere landen hadden, hadden ook andere banken. Ja. Nou, daar is de miljarden mee opgehaald. Het was eigenlijk een heel slim idee. Het ja. is ook heel ja. goed. Het is maar ook, ook heel, vrij simpel. Het is ook heel simpel. Je hoeft geen kantoor, niks. Nou ja, ze hadden wel een kantoor, hoor. Maar ja, ze hebben maar toen... Want die, die kennis is dan weer een beetje weggezakt. Ze hebben zich in de tijd toen op... Engeland en Nederland gericht, hè? met name. Ja, heet. daar waren de grootste. Maar ze hebben ook, ze hebben ook een Scandinavië huis gehouden in Duitsland. Dus het, was, het was de bedoeling dat ze over heel Europa gingen. Dat, waar, er lagen allerlei plannen klaar. De Nederlandse manager van i -Safe moest dat ook allemaal gaan doen. Hè? Die, die zou dat gaan, allemaal gaan uitrollen en coördineren. Dus... Ze dachten, als wij speculeren op de hebzucht van de mens, dan nou, eh, hebben wij altijd succes. <laughs> en jou, ja, hoor. Ja, oké. Okay. Om het mij even te zeggen, dat zou misschien... Ja, dat. Het grappige is dat uiteindelijk het tarief dat geboden werd, dat zat volgens mij maar een half procent boven wat andere banken boden. Toch? Wow, dat, ja, maar dat kwam ook omdat die andere banken... vervolgens ook allemaal omhoog gingen. Het was wel even een concurrentiestrijd. En de met name de Rabobank was er helemaal niet blij mee. Dus, het, uh, dus wat dat betreft... Um, ja iedereen heeft er toen nog even van uh, geprofiteerd. Wat merk je nou als zoals u, dat u naar IJsland gaat en je praat dan met mensen. Ja. Wat merk je dan voor sentimenten hierover? Nou ja, kijk, wat we niet hebben meegekregen in, in, in Nederland waar die, er zijn in, enorme veldslagen gevoerd voor dat granieten uh, parlementsgebouw wat midden in, in Reykjavik staat. Hè. Dat is een soort veldje. Nou, daar zijn uh, je kunt die filmpjes ook nog op internet vinden uh, er is met kwark gegooid tegen, tegen de Quark? muren. Ja, dat is typisch <lacht> IJsland. Ik geloof dat dat uit de milieubeweging kwam. <lacht> Leuk je voorkomen. Toen dachten dacht ze van ja, daar kan je ook mee gooien behalve eten. Dus, uh, nee, dus ook, ze hebben, dat heet dus de pannen- en potten-revolutie. Met, met pannen en potten zijn ze lawaai gemaakt... en dan echt 24 uur per dag. Echt, tegen wie? Tegen de regering. Die zaten ja. nog keurig achter dat. En die zijn ook weggegaan. Hè. In ja. 2009 is er een nieuwe regering gekomen. Maar de arrogantie... eerst bleven ze gewoon zitten... en er gebeurt ook helemaal niks. Dus... En toen begon echt die volkswoede In het begin waren dat natuurlijk kleine groepjes mensen die daar een bezwaar tegen hadden. Maar dat groeide to uit tot enorme veldslagen met politie en noem maar op. Want was die regering uiteindelijk verantwoordelijk voor het gedrag van die banken? Nee nou, toch? Jawel, want ook de premier uh, wordt nu waarschijnlijk uh, gerechtelijk gevolgd. Hè? Dus dat, uh, die moet nog voor de rechter komen. Uh, ja, ze zoeken nog steeds een soort scapegoat. Maar in hoeverre is dan een premier dan verantwoordelijk nou ja, voor het beleid die, die bank? Ja, het is, ik moet zeggen, ik zou dat, als je dan iedereen moet gaan... dan moet je echt de, de, de het hele, de hele parlement gaan vervolgen, volgens mij. Maar die man hebben ze er toen uitgepikt. Overigens uh, loopt er ook tegen de bankiers allerlei uh, rechtelijke onderzoeken. Hè. Dus dat is ook niet afgelopen. Dus, uh, er zijn ook... Wat doen die bankiers op het Hebben die een eigen benzinepomp? Of, uh... <lacht> nee, die, zijn, uh, die zitten allemaal werkloos thuis, voor zover ik begrijp. Is dat zo? Ja, ja. Nou, dat is toch nog wel een geruststellende ja. gedachte, of ja. niet? Ja. De burgemeester van Rijken ik, schijnt een cabaretier te zijn. Dat? Ja, dat is ook, dat is, die is dus vorig jaar gekozen. Dat is niet toevallig, want ze wilden dus geen politicus meer. Nee. Nee. Dus, uh, en die man gaat dus waarschijnlijk ja stemmen. Dat heeft hij gezegd, maar hij heeft er ook bij gezegd... ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Dus misschien is dat wel... Hij is wel geestig, ja. dus. Ja. Nou ja, ze hebben daar dus wel, uh, wel humor. Zeg, nog even, als er betaald wordt... dan wordt niet de volledige som betaald. Hè? Dan worden eigenlijk alleen die dingen... die Nederlandse ja. regering en de Engelse regering... Ja. hebben uh, gecompliceerd dat wordt betaald. Maar dat betekent nog steeds dat een hoop provincies... die boven die te compenseren bedragen hebben uh, geleend... Dat nou, dus. even, de, de provincies zijn helemaal nooit gecompenseerd. Oh, die niet, niet? Nee, die zaten bij landsbank, die vielen onder andere... Oké. Okay. Nee, die moeten... Nou, die, die zijn natuurlijk net zo goed als je als schuldbewijzer bent bij een voor je bedrijf. Ja. moet je wachten op je geld. Ja, maar daar komen dan zij het, wel achter in de rij natuurlijk. Nee, daar hebben ze naar nou voor geprocedeerd. En ze zijn wel oh, preferent... Dat is waar, ja. ja, ze zijn daar preferent. nog voor op stap geweest? Uh, nee, dat hebben ze volgens mij zelf gedaan, oh. dat, voor zover ik weet. Hm. Oh ja, daar je een ruzie over. Ja, daar was het niet mee eens. Dat was het. Ja, ja. ja. ja het valt niet mee om het allemaal bij te houden. Nou, maar, mee, joh. <laughs> maar goed, die IJslanders, zijn ze nu arm? Nou, ik vond het wel het is een leuke anekdote. Mensen gaan nu weer studeren... omdat de, de, het studiegeld wat ze kunnen krijgen... ligt hoger dan de werkloos, werkloosheidsuitkering. Dus dan gaan ze, gaan ze studeren. Wat een geweldig land. Ja. Je ja. moet... <laughs> Dus dan gaan ze weer studeren? Dan gaan ze studeren en dan computer kunnen. Allemaal dingen die ze dan niet kunnen, waar ze dan niets mee kunnen. Ja, de, de, de werkloosheid ligt zo rond de 10 Dat is niet gedaald de afgelopen tijd. Dus, nee, dat is uh, wel niet. Het is gewoon een heel grap op volk. Ja. ja moet echt, en het is mooi ook. Het is, het is een mooi land. Het is een je. heel ja, mooi land. Wat ja, het het dat betreft, het is er, uh, ik denk ook dat het uiteindelijk wel weer goed gaat. Ja? Maar het zal een tijdje duren. Ah, okay. Hartelijk uh, dank. We spraken met Jan Libbegaard. Het ging over het referendum op IJsland vandaag. Over de terugbetaling van de IJsave schulden aan Nederland en Groot-Brittannië. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op nieuwsshow.nl. Dankjewel. Oké. Okay. Precies, waarschijnlijk was er een gitarist in de studio. Die dacht bij zichzelf, nou, laat ik eens eisen dat ik een riffje mag spelen. En dat heeft hij inderdaad gekregen. Op het eind kon hij nog lekker 30 seconden doorgaan. Nicole Atkins was degene die het zong. Het nummer heette Cry Cry Cry. De auto is de nieuwste hulp in de huishouding. Ja, ik moest ook even kou horen op dat zinnetje. Het citaat is afkomstig uit de mond van Hans Jekel. Hij promoveert volgende week, donderdag, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Op zijn proefschrift, de autoafhankelijke samenleving. Daarin stelt hij dat over tien jaar voor de helft van de autoritten die wij in Nederland maken... geen behoorlijk alternatief meer is. Bovendien wordt autorijden steeds duurder door de hoge benzineprijzen en strengere milieumaatregelen. Dit kan uiteindelijk leiden tot sociale uitsluiting van bepaalde groepen... die het autorijden niet meer kunnen betalen. We gaan erover praten met de promovendus en strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Hans Jekel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik uh, heb zelf ook geen auto, dus ik, ik heb dit met uh, heel veel uh, aandacht uh, bekeken. Uh, en ik weet niet of ik me daar nou zorgen over moet maken. Tot nu toe gaat het prima. Ja, ik denk dat het voor u ook niet zo'n probleem zal zijn. Uh, als ik zo'n beetje kijk naar... Uh, ik ken natuurlijk uw inkomen niet, maar uh, er is een deel van die uh, 20 procent autoloze huishoudens die we in Nederland hebben. Dat is, die horen eigenlijk meer tot de cosmopolieten. Die wonen in de stad. Uh, die uh, hebben een heel uh, uh, ander patroon uh, van, trein, van mobiliteit. En een OV-fiets. En die en, komen overal. En die komen overal. Uh, Volgens maar, mij, behalve als ze een verhaaltje moeten houden... in de bibliotheek in houden. Ja, nee, hoor. absoluut. De, nou, daar hebt u hem. Uh, dan kan je het ook wel proberen te regelen. En als je lekker de tijd hebt op een dag, dan doe je dat ook. Maar er zijn een heleboel... Mogelijke ritten die eigenlijk niet een alternatief hebben, pak maar even. Je wilt een feest uh, in, de, in de avond van vrienden wonen 30 kilometer verder, nou dan kan je natuurlijk uh, terugkomen om 11 uur met de trein, met de bus. Je kan ook gaan fietsen terug. De meeste mensen dat doen dat beste. toch niet? 30 kilometer, uh, is het meteen het fietsen. die alcohol eruit. Het ja. Beste, ja, je hebt wel de alcohol kwijt, maar de meeste mensen dat, dat niet doen dus. Blijven slapen. Nou, doen we toch wat minder dan in het, uh, dan in het verleden. Nou, iedereen daar blijven slapen is toch ook wel een beetje belastend voor, uh, voor je vrienden. Dus is het echt een autorit. Zondagmorgen vroeg, als je met de kinderen uh, uh, naar, naar voetballen moet. Uh, kan natuurlijk ook op de fiets. Zijn de kinderen al moe uh, voordat? Uh, maar het is een uitwedstrijd wedstrijd, uh, spelen niet hoor. En dan kom je weer op een of andere betegelde terrein uh, ergens in een nieuwbouwwijk achteraf. Uh, ja. Ja, ja, daar komt echt geen bus. Daar komt niks. Nee, hey. goed, maar u zegt ook... Uh, de, dus de auto afhankelijk, dat is duidelijk. Uh, het wordt steeds lastiger. Maar u zegt ook, de auto is de nieuwste hulp in de huishouden. Wat bedoelt u daar dan mee? Uh, wat je ziet is dat... dat is nou een van de belangrijkste redenen van... Het, de grote mate van autoafhankelijkheid die we beginnen te krijgen. Dat is tijdschrijste. Mensen uh, hebben... Heel vaak in die middeleeftijd, tussen de 30 en de 55, hebben ze gewoon gebrek aan tijd. Ze, ze, ze moeten van alles tegelijk doen. Ze, ze, ze werken, ze moeten de boodschappen doen, ze moeten nog mantelzorg voor een oude tante eh, regelen. Ze, zijn ook nog, eh, ze krijgen ook nog de loodgieter ergens tussen 1 en 5. Die zegt nooit helemaal precies op welk moment hij er is. En dat betekent dat je krijgt wat in de Verenigde Staten de rushing round mum heet. Ik zeg het bewust even ja. eh, eh, eh, voor er vrouwen. De rengje rotmoeder. De rengje rotmoeder, zeg maar. En wat je dan ziet is dat... Hoe kan je nou al die kriskraspatronen patronen door elkaar... Hoe kan je dat doen? Nou, met de auto. Probeer het eens dus met, uh, uh, met uh, het, het, het, het uh, openbaar vervoer bijna niet te doen. Met de fiets kan het wel. Maar dan moet je niet die uh, je vele boodschappen ertussen zijn. hebben. Want de fiets ja. wordt moeilijk op het moment dat je veel bagage hebt. Dan ja. wordt de fiets moeilijk. En de fiets wordt ook moeilijk op het moment dat er één afstand bij zit... die maar langer is dan zes kilometer. Dan, u zegt dat het nog steeds erger worden. Hè? Of dit, dit proces zal, zal verhevigen. En waarom was het dan uh, pakweg vijftig uh, jaar geleden niet zo? Omdat er een, in de samenleving een enorme... Eis tot wendbaarheid en flexibiliteit is gekomen. We moeten allemaal flexibel zijn, uh, wendbaar zijn. Heel veel mensen zijn helemaal niet zo vreselijk flexibel en wendbaar. Dus toen was het maar minder dat een is probleem enorm aan het toenemen. En wat we doen, uh, als je nou naar de ruimteschuijste kijkt, hè, en je zegt, van, er is een wijk en eigenlijk zou die wijk verder moeten uitbreiden. Er is bedrijventerrein en dat moet groter worden. Dat zien we als een collectief probleem. Dat wordt, daar wordt de gemeente op aangesproken, daar wordt de overheid op aangesproken. Maar als je nou tijdschaarste hebt wat eigenlijk natuurlijk ook een collectief probleem zou zijn... dat zien we als een individueel probleem. Nou, wat gaan mensen dan doen? Die gaan een oplossing voor dat probleem creëren. En, en dan heb je de hulp in de huishouding. En ja, ja oké. Okay. Ja. ja, ik snap het. Ja. Ja, maar dus, pakweg 50 jaar geleden uh, werd er dus veel meer geaccepteerd... dat mensen ergens langer over deden. Ja. En was het toen dus minder een probleem? Want dan had je natuurlijk ook... Uh, zo, was het ook zo dat je... Uh, ergens minder snel aankwam met openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Ja, er was veel meer rust. Er was veel meer rust en kalmte in de samenleving. We hebben gewoon uh, een hele serie eisen op elkaar gestapeld... zou je, uh, zou je kunnen zeggen. Mm. Waardoor, uh, en, en dat zie je dan ook... 75% van de, de huishoudens kan daar ook heel goed in meegaan. Maar je hebt een deel wat daar ook echt niet in mee kan gaan... in dat, in dat wat haastige, uh, dat haastige tempo. En bij dat haastige tempo is in een heleboel gevallen... die auto dus een grote hulp. Oké, okay, dan geeft het een hoop milieuproblemen. Laten we het daar nu even niet over hebben, want dat is ja. eigenlijk wel bekend. Wat voor problemen krijg je er nog meer door dan? Uh, als je kijkt naar die autoafhankelijkheid... Hè? Wat zich gaat voordoen is, is iets heel anders. Uh, het is niet zozeer het milieuprobleem alleen. Het zijn een paar dingen. Als die autoafhankelijkheid doorgaat op de manier zoals we nu bezig zijn... en boven 50% van alle ritten uitkomt... dan moet je kijken, kan dat? Je krijgt fossiele brandstof... mogelijkerwijs olieschaarste leveringsonzekerheid van olie. Want er is... Zeker schaarste aan fossiele brandstof, maar er is ook geopolitiek natuurlijk het nodige aan de hand. China, uh, India hebben nog heel veel nodig, dat is de eerste. De tweede is, alles wat met klimaat te maken heeft. We zitten nu op min 20% uh, uh, reductie van, uh, van CO2, maar dat moet naar veel hogere percentages uh, toe. Om echt op een gegeven moment het klimaat goed te redden. Ziet het naar nou uit. En de derde is, alles wat te maken heeft met... Gaat die auto nou snel veranderen en veel minder fossiele brandstof... Uh, behoeven er veel minder klimaatproblemen te uh, elektrische auto is de laatste tijd veel over te doen. Gaat eraan komen, maar een wagenpark vernieuwen, dat kost 17 jaar. Ja, dus, um, ja maar uh, nog steeds, dat zijn de milieuproblemen. Uh, uh, ja. Wat is het probleem voor het individu? Nou, het, als het zo is dat, dat autorijden steeds moeilijker wordt... dan is het dus voor degene die nu uh, veel met de auto doen is autoafhankelijkheid, kan nog wel eens lastig uh, worden. Voor degene die geen auto hebben... wordt met een toename van die autoafhankelijkheid... krijg je iets heel anders. Ja, Dan gaat het voor hun steeds moeilijker worden. Zal je, wat je in de anglo Anglo-Saxische landen al ziet... krijg je een teruggang in uh, het openbaar vervoer. Dat is bij ons nog niet. Maar je kan een teruggang in het openbaar vervoer krijgen. Uh, je kan krijgen dat mensen allerhande voorzieningen niet meer kunnen doen. Hoe gaat een 68-jarige mevrouw... Uh, uh, geen kinderen niet veel familie, hoe gaat hij profiteren van de mogelijkheden... die de IKEA biedt? Dan moet ze dus echt elke keer vragen ja. om geholpen te worden. Dat doet ze soms, maar soms ook niet. Of ze moet met van de bezorgservice gebruik maken, ja. maar die is duurder. Ja, ja maar ja. goed, de, de, de Warehuizen spelen op dat soort ontwikkelingen al in. Maar het, het gaat... Beperkt, de zou ik zeggen. Nou ja, goed. Ja, maar in ja, maar, ieder geval wordt er over ja, nagedacht. Maar er is natuurlijk een ander probleem. Als diezelfde mevrouw dan inderdaad weer naar Jubbega uh, moet. dan komt ze er echt nooit van zo langs als leven, toch? Nee, nee, nee. In het, uh, in het landelijk gebied is het echt heel moeilijk. Hè? Uh, dan kan je, kijk, als ze 68 is, dan heeft ze nog mogelijkheden van doelgroepenvervoer. Maar als ze 58 is, dan wordt het moeilijk. De doelgroepenvervoer, dat zijn die, die dat taxis die ja, gesubsidieerd ja, worden door de overheid. Hè? Maar goed, u, u gaat promoveren. Tenminste, dat, dat hoopt u. Hè? Ja, dat is de bedoeling. <laughs> maar u heeft al een boek. Uh, is dat een handelseditie? Dit is een handelseditie. Oké, okay, ja. dus het is, waarschijnlijk wordt er gedacht... het is een onderwerp dat veel mensen zal interesseren... anders wordt het zo'n handelseditie. Wat is uw, uw, uw voornaamste stelling in het boek in, in, van uw proefschrift? B Belangrijk is dat de automobiliteit neemt minder toe... dan de autoafhankelijkheid. Die, gaat, die groeit echt veel sterker dan de autoafhankelijkheid. En die autoafhankelijkheid, daar moeten we even goed naar kijken of dat op deze manier door kan gaan. En eigenlijk wat ik aanbeveel, is een soort bronbeleid. Kijk, bij milieu, u we het even over milieu, bij ja. milieu lang een bronbeleid. Hè. We zeggen niet alleen maar meer van, als er uh, vieze troep uit een fabriek komt, dan zeggen we niet alleen, nou, dan moet er moet iets met die fabriek gebeuren, we gaan dan terugkijken, naar nou, hoe komt dat nou eigenlijk? Mm -hmm. En komen dan uiteindelijk uit op wereldhandelspatronen. Maar bij mobiliteit doen we dat heel weinig. Maar en ik ben, komen ik ben we zo op benieuwd, op benieuwd na, naar die groepen. Ja. De, de, de, de, hoe, hoeveel ja. v, mensen denkt u uiteindelijk dat wat u sociaal uitgesloten noemt... die dus niet daaraan mee kunnen doen omdat ze geen auto hebben? Wat is dat? En gaat dat heel snel toenemen? Ja, wat het, het is, uh, op dit moment heeft uh, 20% van de uh, mensen in, in uh, Nederland... van de huishoudens in Nederland, heeft geen uh, auto. Dat zit ergens in heel Europa tussen de 18 en de 25%. Maar Mieke bijvoorbeeld uh, schreef het al heel duidelijk ja. aan. Die groep is, en er is dus die een stuk, geen enkel probleem Precies, mee. er is een stuk van die, van die 25%. En die willen dat helemaal niet. Doen kwart die want bewust zegt, autoloos zijn of het alleen maar niet, helemaal niet echt. Vinden. Want u zei dan net van ja, mensen moeten zoveel en die rennen maar rond. Nou, ik zal u zeggen, als ik met de trein naar huis rijd... dan kan ik in die trein kan ik een hele krant lezen, een half boek. Ja, Terwijl als ik in een auto zit... Hè, ik kan wel auto rijden, maar goed, ik heb er geen... als ik met de auto naar uh, Amsterdam moet rijden, dan kan ik niks doen. Nee. Dus het kan ook juist... Radio luisteren, ja. noem het maar niks. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, je kan juist... als je niet autorijdt... kan je die tijd, die reistijd... juist zoveel beter gebruiken. Het is ook maar net hoe je het bekijkt, denk ik. Ja, maar dan... Ik denk dat kosten wel een belangrijk aspect is. Je hebt, ik denk dat van die... Iets van 75% procent van die 20%, procent, dus ongeveer 15% procent van huishoudens, heeft het een beetje lastig. Dat zijn heel veel oudere vrouwen. En die, en die komen in een sociaal moeizame positie. Die zullen het niet makkelijk krijgen. Nee. En die hebben het nu al vaak niet makkelijk. Hè. Het, het, het zijn aan de ene kant hele jonge mensen, geen auto. Nou, studenten, niets echt erg. Die gaan maar lekker fietsen. En Dan lopen. heb je gehandicapten, die zijn echt Zeer? heel autoafhankelijk. Je hebt oude vrouwen, die zijn behoorlijk autoafhankelijk. Oude mannen? Oude mannen, die zijn er veel minder. Okay. Uh, je hebt, dan dus heb je, zei, die zijn uh, gewoon al dood. Nou, Toch? <laughs> dan heb je ook nog één oude nou, gezinnen. Een, veel één oude gezinnen hebben ook uh, geen auto. En allochtonen hebben veel minder, uh, uh, veel minder auto's. Kortom, je komt echt in een probleem terecht. Dat er groepen uh, hierdoor in de problemen komen. Uh, ik geef even het voorbeeld van Australië. dat, kan Heel kort nog even, ja. want we moeten ook nog naar een uh, volgende onderwerp. In uh, Australië is, is zo gebouwd dat de binnenstad van Australië is rijk. Dan ligt er een ring omheen van ook tamelijk rijke wijken. En dan de arme mensen wonen in de buitenste ring. Die wonen behoorlijk eind van de voorzieningen van de binnenstad af. Die mensen hebben een auto nodig, want er rijdt weinig openbaar vervoer. is Heel erg verspreid, hè. Uh, weinig openbaar vervoer. Dus Die mensen hebben een auto nodig om naar de binnenstad te kunnen, te kunnen komen. Nou, dat betekent dat ze op hoge uh, kosten uh, zitten, zowel voor hun huis als voor hun auto. Meer dan 60 in, uh, in uh, nogal wat wijken ja. van Australische steden. En dat is ook een probleem geweest voor de toenmalige regering Howard. Dat is een grote opstand geweest uh, van deze groepen. Zeiden van ja, wij moeten gesubsidieerd worden. Ja. Dus dat is een vorm van autokostensubsidie ontstaan aan die kant. Ja. Maar goed, u pleit dus eigenlijk voor veel meer aandacht voor dit uh, onderwerp. Het lijkt me heel goed als we echt veel gaan nadenken over uh, de, de, de bronnen van, uh, van onze autoafhankelijkheid en over die mogelijke aspecten van sociale uitsluiting die je zou kunnen krijgen, okay. waar in de literatuur wereldwijd heel okay. veel over gepubliceerd wordt en in Nederland weinig. Oké. Okay. Hartelijk dank, eh, strategisch adviseur bij Rijkswaterstaat Hans Jekelhoorde. Naar aanleiding van zijn proefschrift. Waarin hij dus stelt dat Nederlanders steeds afhankelijker worden van die auto. En ook eh, dat dat risico's met zich meebrengt. Ik eh, wens u veel succes met de promotie volgende week. Mensen die geplaagd worden door nachtmerries hoeven daar niet langer last van te hebben. Door hun droom uit te schrijven, de afloop ervan te veranderen in een happy end. En zich het nieuwe verhaal voor het slapen gaan in te printen. Daardoor komen boze dromen minder vaak terug of blijven ze soms zelfs voor goed weg. Dat is deze week gebleken uit het promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Maar de vraag is of je daarmee niet juist een vitale informatiebron afsluit. Gaan we over praten met hoogleraar klinische psychologie aan de Radbuit Universiteit Jan Derksen. Hij heeft onlangs in een pagina groot opiniestuk in de NRC zijn zorg uitgesproken over de vooral technische kijk op ons zieleleven, die het vakgebied van de psychologie steeds meer lijkt over te nemen. Goedemorgen, meneer Derksen. Goedemorgen. Uh, ja, dromen, dat is een soort uh, ja, gedachte die eigenlijk wel de meeste mensen hebben. Ja, als je dingen dwars zitten, droom je die eruit. Zo wordt dat tenminste tot voor kort altijd gedacht of niet? En die volkswijsheid is ook uh, niet uh, ver, ver uh, zeg maar, de waarheid, denk ik. Dus dromen zijn nu typisch een voorbeeld van een psychisch product. Uh -huh. Ook al tracht deze promovendus toch weer de hersenen uh, wat naar voren te schuiven... zoals in dit tijdperk erg gebeurt. Hè. We uh -huh. leven in een soort uh, hersenmythologie, hè, waarbij de hersenen... zijn ons brein, hè? Ja, dus dan valt alles samen met de hersenen. Onze identiteit, onze psychologische en sociale identiteit... die wordt gereduceerd tot een kleine anderhalf kilo vet en eiwitten, zeg maar. Dus dat is een misvatting. Dat zou Claude levi strauss het wilde denken noemen. Hè. Dus dat is een manier van denken die geen recht doet aan andere determinaties. Hè. Psychische processen, zoals uh, waar een droom een uiting van is... is nou juist een typisch voorbeeld van iets wat psychologisch gedetermineerd is. Waar natuurlijk de hersenen wel als een voorwaarde bij aanwezig zijn... maar nooit als een, als een oorzaak. En wat maar... gebeurt er dan als je doet wat deze promovendus zegt? Namelijk schrijf het op, verander het eind, print dan in je hoofd... En dan heb je er geen last meer van. Als het een hele vervelende droom is... Het gaat wel over mensen die dus voortdurend geplaagd worden... door Maar dan kan ik me er wel, wel, ja. dus okay. me er wel iets bij voorstellen. Ik heb er ook geen probleem mee. En ik kan mij voorstellen dat voor uh, zeker voor uh, fragiele mensen... voor mensen voor wie openleggende psychotherapie zeg maar, geen optie is... en voor wie het geen optie is om meer zeg maar, dieper liggend... naar hun problemen en motieven en conflicten te kijken... dus dat dit een techniek is om uh, angst te reduceren. Het, ik, ik las alleen dat het in, in niet zo'n heel groot percentage werkt van 20%, dat is natuurlijk nogal uh, gering. Um, dus ik kan me voorstellen dat het een van de mogelijkheden is. Alleen wordt het dan weer vaak gepresenteerd als de mogelijkheid. En wordt eraan voorbij gegaan, zeg maar, dat uh, mensen ook op een hele andere manier aan dromen kunnen werken. En ik ben als psychotherapeut blij, zeg maar, dat ik ook nog getraind ben in, een, in openleggende psychotherapie. En dat ik niet alleen uh, zelf uh, zeg maar, kan genieten van zo'n manier van therapie doen, maar dat die ook uiterst behulpzaam is voor heel veel gewone mensen. Maar u zegt eigenlijk dromen en ook een nacht merries, zijn een sleutel tot ons onbewuste. En uh, die moeten we niet uh, weggooien, die sleutel. Nou, ze zijn een boodschap, zeg maar. Dus uh, dromen uh, hebben, hebben een betekenis. En als je daar verder niks mee doet, dan blijft het zo. Als je s morgens vroeg gedroomd hebt en je blijft even stil liggen, dat is het beste. Dus niet te veel te bewegen. Want anders is het snel weg. En je laat die droombeelden nog een tijdje doorwerken. Dan krijg je daar invallen bij. Hè? En zo is ook de manier van droominterpretatie dat je naar stukjes van de manifesten droom inhoudt. Dat je die in je gedachten neemt en kijkt welke invallen krijg ik hierbij. En dan ontstaat er een proces van verdieping. Dus u vindt eigenlijk dat je die nachtmerries niet ongedaan moet maken. Je moet er op een andere manier mee omgaan. Nee, dat hangt, van de, dat hangt natuurlijk van de patiënt af. Hè? Ja. Dus bij, bij een kwetsbare patiënt die erg veel last heeft van die nachtmerries... kan ik me zo'n methodiek volledig voorstellen. Maar uh, er zijn uh, het merendeel van de patiënten... is het juist goed bij om die dromen plaats te geven. Daar aandacht voor te hebben. In onze tijd van behandelprotocollen... en van diagnostiek aan de oppervlakte... zijn ook behandelingen naar de oppervlakte oppervlakte verschoven. En veel psychologen... veel van mijn collega's weten niet meer... wat openleggende psychotherapie is... en wat gesprekstherapie is. Raken daarvan vervreemd. Nou ja, en dat vind ik zonde. Een van de argumenten daarvoor is dat die gesprekstherapieën en juist erachter komen... bijvoorbeeld betekenissen van dat soort nachtmerries... dat dat een onwaarschijnlijk... arbeidsintensieve klus is. Nou... Gelukkig valt dat heel erg mee. Vroeger waren dat de klassieke bankanalyse van vijf keer in de week. En, nu, en dan jarenlang. En dan hè? jarenlang, vijf jaar lang. Dus mijn eigen leeranalyse heeft ook 700 uur geduurd in de jaren 80. Nu hebben we korte dynamische psychotherapie. Nu doen we in twaalf zittingen wat we vroeger in twee jaar deden. Hoe kwam dus dat? Er zijn, nou er zijn dus, uh, het belangrijkste verschil is dat de vroegere analyticus... Op de divan, achter de divan zat en passief was. En eigenlijk weinig ingreep. Nu hebben we zeg maar, een heel arsenaal aan psychodynamische... Technieken ontwikkeld die intussen evidence-based zijn, waar goed effectonderzoek naar is gedaan, Die zijn uitermate effectief en daarmee ga je de diepte in. En wat veel betekent sneller. dat? Dat u veel meer stuurt dan. Exact. Veel richting aangeven. Ja, veel, richt, veel meer richting aangeven, veel sneller met duidingen komen, veel sneller met bij iemand emoties uh, naar voren gaan. krijgt u ook wel eens mensen die uh, geplaagd worden door de terugkerende vreselijke nachtmerrie? Zeker. En ik vraag ook altijd speciaal naar eh, dromen en nachtmerries. Vaak krijg je managers met een burn-out in deze tijd. Hè, en die willen met de agenda liefst een protocol afwerken. En dan zeg ik, meneer, luister nou eens, vertel me eens dus een droom... En voor later heb ik een, jongetje, een verdrietig jongetje van drie voor me zitten. En dan kan ik met hem werken. En dan kan ik ook echt een beetje vooruitkomen. En aan zijn innerlijke processen werken. Ik geef colleges aan de Vrije Universiteit van Brussel. Daar kan ik nog colleges over de droom geven. Over de droomtheorie en de droominterpretatie. Dan beginnen we altijd met dat een van de studenten... naar voren komt en een droom vertelt. Dan werken we. En zegt, tien u, minuten aan een droom. Ja, U zegt, daar kan ik dat nog doen. U bedoelt, in Nederland kan dat niet meer? Dat... Nee, in Nederland werd mij in de jaren negentig eh, gezegd... dat ik het woord onbewust niet meer in mijn mond mocht nemen aan de universiteit. Toen ben ik in Brussel eh, ah. hoogleraar geworden in nou, ja. de psychodynamische psychotherapie. En dat had te maken met de komst alle psychofarmaka en, en, en dat soort dingen? Of waar had dat mee te maken? Toen hadden we nog niet uh, de beeldvormende technieken. Hè, want daardoor, door fmri onderzoek is het onbewuste eigenlijk weer terug op de kaart gezet. Maar dus de kennis van het onbewuste... was natuurlijk in psychoanalytische theorieën al lang voorradig. In feite worden die psychoanalytische theorieën nu eigenlijk ondersteund. Alleen in de jaren negentig zaten we daar een beetje op een dieptepunt. Ja, het probleem natuurlijk van al die theorieën was... dat daar ook wel 26 stromingen in waren. En die psychologen die kwamen er ook niet uit. Als er nou één stroming was geweest... was er misschien nog mee te werken voor uh, ja, de buitenwacht. Ja, maar je kunt ook op hun coherentie uh, we, beoordelen. En uh, in feite zijn, natuurlijk, zijn wij als psychologen wij zijn heel erg empiristen geworden. Dus dat we eigenlijk ervaring. alleen maar empirie nog aanzien... voor een bewijs van een psychologisch inzicht. En we hebben te weinig ervaring met het maken van psychologische theorieën. Terwijl die heb je in ons vak wel nodig. Want over een droom moet je een theorie maken. Want anders ah, heb je niks. Hè? Ik begrijp dat ook uh, Jung zich in zijn tijd al moest verdedigen... voor zijn geloof in droomuitleggingen. Omdat hij onwetenschappelijk zou zijn. Uh, is er eigenlijk ooit een periode ja. geweest... waarin die psychologie niet met die uh, skepsis te maken uh, had. Ja, dus in, kijk, in het geval van Jung, dus die betrok daar natuurlijk zijn archetypes bij en, en uh, allerlei uh, overgeërfde denkbeelden. En dat ging heel ver. Freud zei altijd van, kijk maar naar het levensloop, want daar tref je het wel aan. He, Zoek maar goed naar wat iemand heeft meegemaakt en daar zie je wel de psychologische determinanten. En dat geldt ook voor een droom. Dus als, als maar mensen stilstaan... De psychologische determinanten, dat is te veel jargon voor de luisteraars, vrees ik. Nou, dus als eh, neem nu bijvoorbeeld in deze tijd. Hè. Dus ik zie veel jonge mensen en die hebben dan een droom. En dan zien ze steeds wisselende beelden. Hè. Dan zijn ze op het hockeyveld, dan zijn ze op de universiteit. Dan hebben ze een enorme rusteloosheid in wat ze dromen. En ze hebben natuurlijk geen flauw idee waar het over gaat. Dan zijn we tien minuten met zo'n droom aan het werk. Dan vraag ik ze naar invallen bij die beelden. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze eigenlijk op een behoefte, een verlangen, wat ze hadden weggedrukt, namelijk aan passiviteit. Namelijk dat ze eigenlijk wel eens gewoon op de rug willen liggen... en niks willen doen, en genieten en willen fantaseren. En als je dat dan ontdekt in zo'n psychotherapie met mensen... dan is dat voor die mensen zelf heel verrijkend. En dat ontbreekt dus in onze tegenwoordige behandelpraktijk nogal. Voor de psychotherapeut, ik moet eerlijk zeggen... Dus dat vind ik uitermate plezierig werk. Maar u geeft dan die sturing aan, dat kan toch een slag in de lucht zijn? Ja, dat, eh, dat zou kunnen. Maar het criterium is altijd wat iemand daarbij gaat voelen zelf. Wat er in, in dat psychotherapeutisch contact met iemand gebeurt. Ik, ik, ik heb dat onlangs getracht uit te leggen in een, in een fictieboek... Eh, onder de titel De Woorden Om Het Te Zeggen. Eh, waarbij die, psycho, die openleggende psychotherapie verder wordt uitgelegd. En dat gebeurt dus in het contact. Dus iemand krijgt invallen en zegt op een gegeven moment... oh ik, ik kan een ander voorbeeld geven over een droom. Een dame in Brussel bracht voor de collegezaal een droom... met een, met een symbool erin. Het is ook goed dat psychologen nog kennis van symbool hebben. Want die, had, die droomde steeds dezelfde droom... namelijk dat ze aan een poort kwam... en dat daar iemand in een zwart gewaad stond bij de poort. En ze had daar een, eh, angstgevoelens bij. Dus dat was een angstdroom. Dus ik suggereerde haar in dat proces van droominterpretatie, wat met tien minuten heeft geduurd... denk bij die persoon nou eens aan de dood. Dus ik gebruikte daar een symboolduiding. Daarna kreeg ze een trits invallen over het overlijden van een tante... over wat dood in haar familie had betekend... over hoe zij zich zorgen maakte over de dood van familieleden. Dus die droom bracht via een symbool, goed geanalyseerd... nadere informatie over haar diepere psychologische processen. Daarna kreeg ik een e-mail van een van de andere studenten... die zei van, ik moest niks hebben van die colleges... psychodynamische psychotherapie, maar dat droombeeld had ik ook. En doordat u heeft verteld waar dat voor kon staan... is dat bij mij ook op gang gekomen. En nu ga ik de droomdoiding van Freud lezen. <lacht> nou... Dan kunnen ze voorlopig nog uh, uh, genoeg lezen in deze sector. Dat is ook een ding dat zeker is. Ja, dat is al, in, al 800 pagina's. Hè? Ja, precies. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. U hoorde hoogleraar klinische psychologie van de Radboud Universiteit Jan Derksen. Het ging dus onder andere over het onschadelijk maken van nachtmerries En waarom dat misschien niet altijd een goed idee is. Uh, zometeen zijn we bij u terug met Bas Soetenhorst. Die schreef een boek over de Noord-Zuidlijn. Verschrik, verschrikkelijk. Pieter Steins en nog iets... Na de operatie bleek dat mijn rechterbeen koud en wit was. Toen bleek dat mijn slagader doorgenomen was. Patiënten die zijn gedupeerd door vaatchirurg H... Verbaasen zich over de slappe opstelling van de inspectie voor de gezondheidszorg. Wat moet er nou nog meer onderzocht worden? Hoe lang mag die nou nog uh, werken? Wie is het volgende slachtoffer? In deel 2 over de vaatchirurg gaan we dieper in op de vraag... waarom de inspectie niet ingrijpt. Eigenlijk gewoon schandalig dat zoiets gebeurt. He, er is sprake van een dysfunctionerende specialist. Nou ja, dan kan je als in inspectie toch maar één ding doen... en dat is zo spoedig mogelijk de rechter een uitspraak uh, laten doen. Argos, straks...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 Hoeveel bank wil je hebben? IJG. Dit is Radio 1.